Een vreemde van wie ik de afmetingen, de vorm, de kleur niet kan zien. Ik weet, ik... misschien ben ik bang dat het toch een spin? Wat? Geen spin, nee. Doe het licht aan. En? En? Jij spreekt, maar je mond beweegt niet. Mijn geest beweegt. Jij ziet hem bewegen met je eigen geest. Dat is de eerste keer dat ik een telepaat ontmoet. En iemand die drie meter lang is. Vroeg maar af waar je zeven mijls laarzen waren. Mijn naam is Kwel. Ik kom van een eilandplaneet, vele lichtjaren hier vandaan. Een groene wereld, net als die van jou.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 Wat wordt het, wel? Maak je keus. De computers hebben al voor ons gekozen. Kweil, doe alsof. Laten we doen alsof wij niet de slaven zijn van de machines, hè? Dat ben je, jong. Vooruit dan maar. Maak je keus. Eh, uh, Jupiter 10... Apollo 88. Oh, wacht eens even. Daar... C 7? C 7. De grootste raket in de wereld...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 om ons drinkwater te dienen. Niet het onze vader gegraveerd op een speldenknop, maar hele boeken afgedrukt op naalden, waarmee de scheuren in een ruimtemoedersiel versteld kunnen worden. Vreemde machines, nog vreemder mannen. Want de helft van onze bemanning leek een speling der natuur in een barokke bui, dat wil zeggen, pygmeën en dwergen.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 Maar nu hebben ze onze chromosomen in een bankschuw geklemd en ons gecomprimeerd tot mini-supermansjenietjes. <laughs> Waterspures, weggelopen van het voorportaal van de Notre Dame. En wij, kleine jongens, 30 jaar oud, zo uit de Schotische die zelf verminderd heeft. Wij reizen mee met die ruwzachtige 1,80 meter lange kerels. En van de ruimte maken wij onze fantastische...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 Lang de kreet stegen wij op, tot onze kreet werd afgesneden. De stilte nam ons als boetvaardige monniken barmhartig tot zich. Want zelfs de raket, die op aarde ons met zijn gekrijs de ziel doorklieft, wordt enkele kilometers hoger stil, stijgt naar de sterren op zonder gedruis, als was het uit eerbied voor de grote kathedraal der ruimte. Logboek C-7.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 Nee, bonzerop. erop. Zo. Doet hij nooit open? Als hij zou denken dat God daar buiten was... ...misschien ging ik er dan op uit voor een gesprek. Maar jij of ik, jongmens... ...aan het werk. Aan het werk... Attentie, attentie... Inspectie door de kapitein. Alle hens, inspectie. Hij komt daar, de kapitein. Dat daar niet idioot. Aanprede. Meneer Redley. Alle present kapitein.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 ...en aandelen weer nieuwe schimmen uit. Hoe vaart een schip in de ruimte, mannen? Met hechte naden en zuurstofpakken gereed, kapitein. Goed geantwoord. En wat doe je met een meteoor, mannen? Een vibratie van vijf seconden en alle hens behouden ik op En hoe slok je een roodgloeiende komeet in zijn geheel op, mannen?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 Interstellair materiaal, dampen, meteoroïden. Zo weinig kometen zijn er bij de aarde geweest... ...zodat wij in de jaren 1960 en 1970 voor het eerst de ruimte zijn gaan verkennen. De Oud Roesthopen is de beste naam daarvoor. Brokken zonnestelsel. Grillen van een oproofbeluste beluste natuur. Wel? In de verhalen van mijn volk... ...waren kometen pelgrimbezoekers genoemd.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 Echo's van vergeten oorlogen op en vreedzame zomers. Sit round the conference table at Yalta. Agreement is complete. Unconditional surrender. To Germany to be split into three zones occupied by the three powers with control demarcation line in Berlin. A conference of the United Nations. Als wij hier onder meer in eenheid werden.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 En vernietigen ten slotte. Als ik zeker was, o oh God, je te vermoorden. net als jij die komeet. die ons ten slotte alles zal vermoorden. De zoete rust was voorbij. Wij vochten met de orkaan van tijd en ruimte. en bevrijden ons van Romeinse legioenen. in een veenmoeras van daadmoord. verloren waterloog miste de laatste kans om te zien. hoe Napoleon's soldaten het oude Egyptische gezicht der Sphinx-pokdalig maakten met geweervuur.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 Vernietig het! De komeet naderde. En het was een enorme witte verschrikking die het heelal vulde en alle sterren deed verbleken. Een kwel ontwaakte uit zijn trance en iedere man van goede wil liet hun maskers vallen en werden gek. Van menselijkheid geen sprake meer. Rood bloed, daarvoor schip nu op. De komeet doende op. Wij renden net als kinderen naar een vrolijk spel. Weddingsvaartuig heen.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 Laat mij met je meegaan. Blijf gaan. hier. En leeg. Jij gaat niet dood, dat weet ik. Jij wordt oud. Wees is gelukkig, Ismael. Goeie vriend. Maar... Uh... O, o, kwel. Afvuur het riep.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 Vernietig! Vernietig en wordt vernietig. Als muizen die aan een golf van de melkwitte zee knodden. Met gierende laserstralen die nietig leken door luidige gier van het tot waanzin versnelde lichtjarenmonster. Zo veegde de komeet ze op en wervelde ze rond in de tijd. De eerste storm leek maar een luchtpijl die uiteenspad op de rand van machtige orkanen van interstellaire nacht. Eén voor één vielen de raketten neer. Hun huid eraf, stalen skelet ontbloot. De mannen weggesmeten in werpelkolken van straling, flitsende meteoren. Weggevreten, verbrand, opgeslokt. verdwenen in het alomvattende licht. Ieder belandend in een andere kroning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 Frans Vaasen en Jan Verkoeren. De regie had Leon Povel